2 uur. Matenwacht moet bij het RWS-journaal. k Kaartbrief om meer maatregelen te nemen om lange wachtrijen te voorkomen. Volgens KLM heeft Schiphol meer vluchten toegelaten dan de luchthaven aankan. Daardoor is het nu al heel druk bij het inchecken, de bagageafhandeling en de douane. Schiphol bevestigt dat het een drukke zomer wordt, maar zegt dat de luchthaven al maatregelen heeft genomen. Zo wordt er maandag een nieuwe tijdelijke vertrekhal geopend. In België mogen alle omwonenden die geëvacueerd waren vanwege een salpetersuurlek weer naar huis. Eerst mochten de bewoners van het Vlaamse dorp Sint-Pieterskapelle weer terug. En nu is het ook in koten veilig. Gistermiddag moesten zo'n duizend omwonenden hun huis uit vanwege een lek in een tank van een mistverwerkingsbedrijf. Door een scheur in de tank ontstond een grote gele gifwolk die uren bleef hangen. Volgens de gouverneur is er geen blijvende schade voor de omgeving. Alleen rondom de tank zelf is er zal Peter op de grond gekomen. Die plek wordt goed schoongemaakt. President Maduro van Venezuela zegt dat het parlement... zijn bevoegdheden weer terug moet krijgen. Hij riep het Hoge Rechtshof op om de beslissing terug te draaien... waarmee het parlement vrijdag buitenspel werd gezet. De oproep komt voor een grote demonstratie in de hoofdstad Caracas... tegen het besluit van het hof en tegen de regering. In de weiland bij Enschede is vanmorgen een zwaar gewonde man gevonden. Volgens de politie is hij in zijn auto overvallen, uit de wagen gezet en zwaar mishandeld. De overvaller is er met de auto van het slachtoffer vandoor gegaan en is spoorloos, meldt RTV Oost. Het slachtoffer werd vanochtend vroeg gevonden door een voorbijganger, die belde de politie. Het weer vooral in het oosten nog wat buien. Lokaal ook kans op onweer. Het is ongeveer 16 graden. Vanavond is het op veel plekken droog. Ook morgen vrijwel overal droog met wat meer zon. En dan opnieuw ongeveer 16 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam... staat file bij Rotterdam Centrum 4 kilometer... met 20 minuten vertraging. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar... voor Wassenaar 3 kilometer...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 Even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn nu weer vanuit de studio aan de Tolweg Tina, En wel met Zandvoort op zaterdag tussen twee en vijf uur. Ja, de wandelschoenen, die hebben wij weer uitgetrokken, Albert-Jan. En weer de normale schoenen aangetrokken. Want vorige week zaten we op locatie in het centrum. Was gezellig, hè, daar. Goedemiddag, trouwens. Ja, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars en kijkers. Niet te vergeten. Ja, het was een... Uh... Een prachtig weekend voor Zandvoort. Het was Zandvoort promotie ten top. En vele wandelaars en renners wisten de weg naar Zandvoort te vinden. En ja, zaterdagmiddag stonden we weleens dus op locatie. Nou, aan de reacties die we daar kregen was het uh, prima. Tuurlijk, het was de eerste keer dat we echt weer op locatie stonden dit jaar. Dus er ging technisch af en toe wat een beetje mis, maar dankzij Heel de klein beetje, mee van de, van de technische dienst. De luisteraars hebben er niks van gemerkt, en dat is de truc natuurlijk. Maar goed, het, het, het, het, het, het smaakt naar meer om op een locatie te gaan dit jaar. Dus u zult ons nog vaker op locatie tegenkomen. En daar reed de trein wel, maar waar niet? Nee, dat was, ik liep vanmorgen liep ik naar de studio, en toen liep ik langs het station. En toen werd ik in het Duits aangesproken, wozint die Züge? Nou, die reden dus niet. Maar ik heb daar nergens uh, gelezen uh, dat er geen treinen zouden rijden vandaag. Dus uh, een gewaarschuwd persoon telt voor twee. Dus ik zou zeggen, neem voor de zekerheid, de bus naar Haarlem. Goed, uh, wat gebeurt er daar nog meer? Oh, nou, op dit moment zijn natuurlijk een heleboel huisjes, huizenjagers in het centrum van Zandvoort te vinden. Want uh, tijdens de NVM Open Huizendag, huizendag uh, kunnen mensen uh, gluren bij de buren, noem ik dat dan altijd dan maar... Maar goed, het is open huis. De vele uh, appartementen en huizen die te koop zijn... die kunnen dus nog tot drie uur bezocht worden. En uh, wellicht dat er uh, vooral elk wat wils bij is. Wij gaan gewoon Zandvoort op zaterdag doen. Ondanks deze 1 april grap. Maar we gaan gewoon uh, door. Uh, wat gaan wij doen? U, ja, zoals u van ons gewend bent. Uiteraard nu natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het enige echte Zandvoortse weerbericht krijgt u rond de klok van half drie. En ik zou zeggen, het belooft morgen weer een mooie dag te worden. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren, want dan weet u of het mooier wordt... en hoe mooi het wordt morgen. Uh, dat om half drie, het weerbericht. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week. En die luistert naar de naam Kippie. Kippie. Dat is een leuke naam. Kippie, Kippie. Hm. Kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. Ik heb er drie liggen, Rob, dus het wordt weer hard te uh, zoeken welke het gaat worden. Dat blijft dus nog even een verrassing. Dus liefhebbers van het gedicht van de week, dat allemaal om kwart voor vijf. Joop van Es is afgelopen week geopereerd. Dus niet aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen VEW1. Vanaf deze plek Joop namens ZFM van harte beterschap. Wat we wel voor u volgen is de wedstrijd Liverpool-Everton uit de Engelse Premier League. Bijna hetzelfde. Dus dat momenteel 2 tegen 1. Liverpool aan de leiding tegen het team van Ronald Koeman. Verder hebben we natuurlijk kwart over 4... Report. We hebben nog natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... en vele, vele andere nieuwsitems. Dus ik wil zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Ja, en het zonnetje schijnt lekker op dit moment buiten... dus geniet ervan, het weer in Zandvoort. En natuurlijk de radio bij je tot aan vijf uur vanmiddag... met dit programma Zandvoort op zaterdag. En mocht je nou een plaat willen horen... die je al een hele tijd niet op de radio gehoord hebt... Laat het even weten aan CFM en wij gaan hem vanmiddag voor je draaien. Dat beloof ik bij deze. Ik hoop niet dat het heel veel herrie wordt, maar goed, we wachten het gewoon af. De plaatsen zijn welkom. Hier is Duran Duran en de Ordinary Worlds. This summer say Where is the life That I recognize But I won't cry for yesterday There's an ordinary world Somehow I have to find A desire ...heeft in de jaren 80 heel veel grote hits gehad. En met name ook bekend door het uh, nummer A Few To A Kill... ...van uh, de James Bond film natuurlijk. En toen hebben we een hele tijd niets meer van de heren gehoord... ...en ineens waren ze weer terug met deze single The Ordinary World. De het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. -M -M. En digitaal via Ziggo te ontvangen trouwens op kanaal 40. 24 uur per dag CFM TV met uiteraard de laatste berichten en het geluid van CFM. vrijdagmiddag luisteren tussen 3 en 5. de Euro Breakdown bij CFM met collega Maurice Mulder. Ja, het is 18 over twee, het Zoffers nieuws komt eraan. Het lijkt wel politieberichten, wat verdachten zal gehoord worden door de recherche. Gewonden bij een verkeersongeval, bij een ongeluk op de zeeweg is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt, door het ongeluk ontstond een flinke file. Het verkeer is via het fietspad langs het ongeluk geleid. Rond kwart voor vier wilde een Volvo vanaf de parkeerplaats de zeeweg opdraaien... en zag daarbij een aankomende auto over het hoofd. De automobiliste die in de Volvo reed raakte gewond... en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto is flink beschadigd en is opgehaald door een bergingsbedrijf. Dief gepakt door snel optreden getuigen. Op vrijdagmiddag kon de politie door snel optreden van een getuige... een 15-jarige jongen, adres onbekend, aangehouden... wegens diefstal van een portemonnee. Omstreeks kwart voor vijf uh, uh, zat een 64 jarige vrouw in een rolstoel... in de hal van een zorginstelling uh, aan de Vlemingstraat te wachten op een taxi. Door een transponder in haar rolstoel was de toegangsdeur tot het pand automatisch opengegaan. De verdachte kwam naar binnen gelopen en vroeg aan het slachtoffer... of zij misschien wat kleingeld voor hem had. De vrouw pakte haar portemonnee en gaf de jongen wat geld. Toen de verdachte het geld had, zei hij dat hij het eigenlijk toch niet nodig had... en dat hij het geld wel even terug zou stoppen in haar portemonnee. De jongen pakte de portemonnee en zette het op een lopen. Het slachtoffer riep luid om hulp. Dit werd gehoord door de getuigen die meteen de achtervolging inzetten. Zij kreeg de verdachte even verder op te pakken... en kon hem overdragen aan de politie. En tot slot een, opre, een oproep. Bijzondere strandjutters gezocht. Bijzondere strandjutters gezocht. In april gaat de expeditie Jutters Geluk alle Noordzeestranden schoonmaken... en misschien kan jij daarbij helpen. Op dinsdag 11 april is de etappe van Bloemendaal aan zee van half twee s middags tot half vier. Uiteraard met gratis koffie en taart. Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen die minder... dan wel tijdelijk minder goed meekomen in de maatschappij. Meer informatie en aanmelden kan via www.juttersgeluk.nl www.juttersgeluk.nl Deelname is gratis, maar je moet wel zelf voor vervoer naar het startpunt van de etappe zorgen. Dus geef je snel op, want vol is vol. Dankjewel Albert-Jan, dat was het. Het zal voor in het kort. Ook daar te lezen op de CFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu op je telefoon of tablet. En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede.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 we don't mind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 You don't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 En I'm in the mood for dancing. Ja, van de week ging ik naar mijn werk en uh, toen liep ik een kleine vertraging op uh, Albert-Jan. Want uh, er liepen een paar herten in de weg. Ja. En die wilden niet opzij voor me gewoon. Nou, Ochtends vroeg uh, was dat. Als het nog even doorgaat, dan heb je daar geen problemen meer mee. Want uh, via RTV Noord-Holland werden wij op het volgende artikel uh, geattendeerd. Ruim 1440 damherten gedood in de Amsterdamse waterleiding Duinen. In de Amsterdamse waterleidingduinen zijn in één jaar tijd ruim 1440 damherten afgeschoten. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van de dieren die 29 en 30 maart jongstleden heeft plaatsgevonden... schrijft de Amsterdamse wethouder Udo Koch, Financiën en Water, aan de gemeenteraadscommissie Financiën. Het grootste deel van de dieren is afgeschoten om de populatie binnen de perken te houden. 115 dieren zijn afgemaakt om onnodig lijden te voorkomen... Ruim 200 damherten werden doodgevonden. Er lopen nog een kleine 3.300 damherten rond in het Duingebied. Een jaar geleden waren dat er nog meer dan 3.900. Het aantal dieren is de afgelopen jaren bijna vertienvoudigd. Dat zorgt volgens de provincie Noord- en Zuid-Holland... voor aanrijdingen en schade aan flora en fauna. Daarom is gekozen voor afschot als beheersmaatregel... die verschillende malen tevergeefs is aangevochten... De waterleidingduinen is een gebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Er wordt drinkwater gewonnen voor de stad Amsterdam. Uit gegevens van de drinkwatermaatschappij Waternet... blijkt dat wordt gestreefd naar een populatie van 800 damherten... in de waterleidingduinen en 200 in het aangrenzende... Nationaal Park Zuid-Kennemaland. Dus ze zijn er nog niet. Nee, nee, toch vind ik het mooie dieren. Ik vind het prachtig. Geweldig. Nou goed, het, is, het, is, het is af en toe gevaarlijk als je s'nachts in de nacht naar Zandvoort gaat. Ja, dus opgepast. Hè. Met name op de zeeweg en de zandvoort -Salaan. Want ze kunnen zomaar naar oversteken En eh, heb je er eentje bijna voor je auto? naar de volgende nog meer. Hè. Want eh, ja, ze volgen elkaar natuurlijk. Hier is Kevin James en Nervous. I promise that I'll hold you when it's cold. When we lose our winter coats in the spring. Lately I was thinking I never told you That every time I see it my heart sinks so As we lived at the carnival in summer just Scared ourselves to death on a ghost train And just like every Ferris wheel stops turning Oh I guess we had an expiration date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 Luister van dit moment. Je hoort hem de single van Kevin James en Nerfers. En voort, en Zo, en als we naar buiten kijken op het land, dan zien we een bescheiden zonnetje vandaag in Zandvoort. Het is vandaag over het algemeen bewolkt en af en toe was er zelfs een bui mogelijk. De zuidenwind draait naar west en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde van rond de 15 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met steeds meer opklaringen. De zuidwestenwind waait niet meer dan zwak en de temperatuur daalt naar een graad of zeven. Morgen zijn er flinke perioden met zon en op een lokaal buitje na blijft het droog. De zuidwestenwind draait naar noord tot noordwest en de temperatuur stijgt opnieuw naar waarde rond de 15 graden. En tot slot na morgen blijft het droog met pas volgend weekend weer kans op enige nattigheid. Verder schijnt geregeld de zon en de temperatuur stijgt eerst nog naar een graad of 14. Maar vanaf woensdag liggen de maxima rond de 12 graden. Al dus Rico Schreuder. Weet je hoe het met Pasen gaat worden? Dat blijft nog even een verrassing. Oké, okay, we houden het in de gaten voor je het weerbericht. En wil je het zelf ook in de gaten houden? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. En hier is Link Collins. Hey, fellas, I'm talking to you, you, you, Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out, and stay out all night and half the, the yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. you get let me tell you something, not that no more. we We won't. meesvingen op de zaterdagmiddag bij CFM met deze van Lincoln Collins en You Better Think wat blijft het een leuke plaat en de hele tijd al niet meer gehoord op de radio dus vandaar weer een keer gedraaid voor je op de zaterdagmiddag bij CFM wil je meekijken in de studio dat kan via www.cfmlive.nl There is freedom within. There is freedom without Try to catch the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 Als je het over deze groep uh, Crowd of House hebt, dan heb je het met name over deze single Don't Dream It's Over en die andere natuurlijk, hè, Weather With You. Nou, voor Weather With You gesproken, om half drie hadden we het weerbericht juist, uh, Albert Jan, maar uh, zonder Lex van der Hoorn, want Lex die is er nog niet en die zou altijd in april uh, gewoon uh, beginnen bij ons. Klopt, maar het uh, was herstellende van, een, uh, van een, uh, ja, een virus wat hij had opgelopen tijdens de vakantie in Gambia, meen ik. Maar hij was op de goede weg, maar heeft een terugslagje gekregen. Dus duurt nog even voordat hij weer achter de présence geeft. Voor een harte beterschap, maar hij probeert zo snel mogelijk weer terug te komen. Jazeker, als het hem ligt, dan begint hij morgen alweer. Maar Nee, doe rustig aan Lex, en wij roggelen het hier wel. Zo is dat. weer. De hartenwens. Ja, en de hartenwens ging in namelijk in de vervulling. De Zandvoortse Bettina Zandbergen van Veen... En de Oldenzaalse Anja Willemsen zijn door de vriendenloterij verrast... met een geweldige verwendag. De twee dames zijn door de ziekte van hun beide dochters... lotgenoten en vriendinnen en hebben veel steun aan elkaar. Hun dochters hebben namelijk een metabole ziekte... die 24 uur per dag verzorging vraagt. Al wekenlang wisten de families het geheim voor Bettina en Anja goed te bewaren. Des te groter was de verrassing toen plotseling ambassadeur... van de vriendenloterij Irene Moors in hoogteigen eigen persoon voor hun neus stond om ze uit te nodigen voor een verwendag. De vrouwen vielen van de ene verbazing, eh, verrassing verbazing en verrassing in de andere. Onder toeziend oog van camera's. Ze beleefden de dag als een grote droom. Nathalie Michielsen, directeur bij stichting Metakids. Anja en Bettina hebben allebei een dochter met de ziekte van Zelwegen. Een metabole ziekte. Beide kinderen zijn doof en praktisch blind... en hebben een intensieve verzorging nodig. Anja en Bettina zetten zich naast de zorg voor hun gezin al jaren vrijwillig in voor Metakids. Allebei eh, bedenken ze acties om zoveel mogelijk fondsen te werven voor de stichting. We vonden bij Metakids dat zij wel eens in het zonnetje gezet mochten worden. En dankzij het Vriendenfonds konden zij genieten van een volledig verzorgde dag... in een wellnesscentrum. Daar zijn wij uit de Vriendenloterij heel dankbaar voor. Aan het einde van de bijzondere dag stond het gezin van Anja uh, en Bettina als verrassing klaar... en werden ze mooi op de foto gezet door een professionele fotograaf, Bettina Sandbergen. Het voelde als een weekvakantie. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. En gistermorgen waren Bettina en Anja live in het programma Koffietijd op RTL 4. U kunt het uiteraard terugkijken uh, op uh, uh, de app van RTL uh, Gemist bij vrijdagochtend 31 maart. En dan kunt u het alsnog even terugkijken. Nou, meer dan verdient inderdaad dat ze even in het zonnetje uh, werden gezet. Een plaat uit Dure breakdown van dit moment. En wat voor een hey at Sheeran in shape of you. The club isn't the best place to find the the bar, is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 Hey hoor je zaterdagmiddag tussen 2 en 5 bij jou op de radio. Als eerst Ed Sheeran en de nieuwe single Shape of You. Gevolgd door deze disco klassieker van, ja, we hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen. Cool in the game en the Heads. Jawel, er is weer een nieuwe uh, expositie begonnen in het Zandvoorts Museum. Ja, en de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum belicht de huidige Chinese kunst en is getiteld This is China gastconservator en galeriehouder van kunstbroeders Rijk Visser... toont de kunstwerken van vier veelbelovende Chinese beeldende kunstenaars uit zijn rijke Chinese collectie. Wethouder Gert Tonen opende de tentoonstelling op 27 maart... en de tentoonstelling duurt nog met, tot en met 21 mei, eh, mei. Nee, 1 mei moet ik zeggen, 1 mei. Dus van 27 maart tot 1 mei is deze Chinese tentoonstelling te bezichtigen. In de zalen van het Zandvoortsmuseum zijn de kunstwerken... mooi en kunstzinnig door het bouwteam van het museum... onder leiding van Rijk Visser opgesteld. De grote doeken en sculpturen zijn bij, elkaar, zijn bij elke kunstenaar weer anders. In de museumwinkel zijn kleine beeldjes van Gong Dong te koop... maar ook andere kunstobjecten. Het Zandvoortsmuseum van de Swarueestraat nummertje 1... is geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur. En iedereen is uiteraard van harte welkom... Een mooie nieuwe expositie in het Salfords uh, Museum. Dus ga er even een bezoekje aan brengen aan het Gasthuisplein hier in Salfords. Dat was TCC met de Wall Street Shuffle. Hoe is het met voetbal, uh, Albert Jan? Uh, tussenstand Liverpool, Everton 3 tegen 1. 3 tegen 1, dus het gaat uh, lekker daar op veld. Met nog zo'n uh, even kijken. 20, iets meer dan 20 minuten te spelen. Tweede helft. Oké, okay, zo meteen uh, in de volgende uur van Zandvoort op zaterdag uiteraard meer over deze voetbalwedstrijd. Hier zijn de Whispers.